Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanjahu heeft de verkiezingen voor het leiderschap van zijn Likud-partij ruim gewonnen. Hij kreeg 72,5% van de stemmen. De leden van de Likud-partij konden gisteren hun nieuwe leider kiezen. Het was al duidelijk dat Netanjahu favoriet was. Hij moet Likud leiden naar de verkiezingen van maart. Het is de derde keer in een jaar tijd dat er in Israël parlementsverkiezingen gepland staan. Politie en justitie hebben gefaald bij de boerenprotesten. Volgens officier van justitie Brechtman was het verbod van tractoren op de weg niet te handhaven. De politie kon tegen de grote voertuigen niet veel beginnen en trekkers hebben geen kenteken. Verder was niet duidelijk wie van de betogers de leiding had. Brechtman noemt het verstandig dat de politie niet gekozen heeft voor handhaving, maar voor veiligheid op de weg. Bij de aanhoudende bosbranden in Australië zijn volgens de Australische minister van Milieu waarschijnlijk meer dan 8000 koala's omgekomen. In een radiointerview zei ze dat in de oostelijke kustregio... vermoedelijk 30% van alle koala's is doodgegaan... omdat 30% van hun leefgebied is verwoest. Ze denkt dat de impact pas echt duidelijk wordt als de branden zijn afgenomen. De bosbranden woerden al meer dan een maand... en hebben aan zeker 11 mensen het leven gekost. Deep Dive is uitgeroepen tot jeukwoord van het jaar. Japke D. Bauma, columnist van NRC, heeft dat bekendgemaakt... na een oproep op Twitter... Ze gaat in columns en boeken geregeld tekeer tegen onbegrijpelijke kantoortaal. Een deep dive, een diepe duik, betekent zoiets als grondig onderzoek. Een deep dive sessie is volgens Bauma een lange, saaie vergadering. Ook andere jeukwoorden komen vaak uit het Engels. Meeting voor vergadering en call voor telefoongesprek. Het weer droog in het zuiden zon, in het noorden wat lage bewolking. Onder bewolking wordt het 5 graden, waar de zon schijnt hooguit 7. Ook morgen droog en 2 tot 6 graden. Na het weekende wordt het wat zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. No one knows just what to say. part to play Fire to my world. couldn't handle the heat. now i'm sleeping alone and i'm starting to freeze baby come bring me out let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 Kan het beter krijgen in ze Like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 Vandaag staan schat, maar jij bent veel meer, wat dan dat Ik zie je op zo'n dag staan schat, maar jij bent veel meer, wat dan dat ja.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 Op iemand die er ook echt voor jou zal zijn. stel jezelf de vraag: Ben jij niet veel meer waard? dan de lippenstift op zijn kaart? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Ik zie op ze graag staan, schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie er op ze graag staan, schat. God.